Zes uur, Renate Evers met het NOS-journaal. De ANWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid door opvriezing van natte weggedeelten. Gisteravond werd het eerst glad in het oosten van het land en de gladheid breidde zich daarna uit naar het westen. De ANWB geeft de waarschuwing omdat veel mensen er waarschijnlijk geen rekening mee houden omdat de straten er schoon uitzien. Ook vanavond kan de gladheid problemen opleveren. De parlementsgebouwen in Washington zijn korte tijd ontruimd geweest nadat het radiocontact met een vliegtuig was verbroken. Het toestel zou bijna landen op een luchthaven vlakbij het kapitool toen het contact wegviel. Er werden F-16's de lucht ingestuurd, maar die hoefden niet in actie te komen. Het radiocontact was na ongeveer een kwartier weer hersteld. De piloot had op zijn radio een verkeerde frequentie gekozen.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 In Rotterdam zijn 84 appartementen korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand. Op de begane grond van een complex aan de Laan van Zuid brak rond 1 uur brand uit. Vanwege de rook besloten brandweer mensen uit hun huis te halen. In de loop van de nacht konden ze weer naar huis. Het weer wisselend bewolkt langs de kustkans op buien. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 1 graad in het oosten en 5 graden in het westen. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. BNN. 4-7. Een beetje bij natuurlijk. Uh, ja, ik ken collega's die zelfs de eerste week van januari vrijnemen om er uh, aan te ontkomen, maar dat ging zelf een beetje ver gaan. Ik vind dat meer persoonlijker dan een hand dat is zo afstandelijk. Is ik zou liever. Dat je als je goede band met elkaar hebt, dat dat wel kan. Ik uh, geef ook liever een hand dan dat ik uh, mijn collega's kus. Het maakt mij helemaal niet uit. Ik vind het gewoon het hoort erbij. En... Ik denk dat de sfeer op je, je werk goed is, dat dat sowieso niet uitmaakt. Het voelt net even wat warmer en wat closer. Ja, je goed met elkaar omgaat, moet het ook kunnen. Ja? Dat je elkaar een zoen geeft. Nou, dat ligt er ook aan wie, maar verder geef ik ze gewoon liever een hand. Nee, wij zoen was gek hier hoor. Heerlijk! Maandag, hè. morgen, dan is het weer zover. Dan sleur jezelf weer naar je werk toe. En ja, daar staan ze dan, al die collega's, en die moet je dan allemaal gaan zoenen. Wat dat betreft is het altijd fijn als je man bent dat valt me altijd op. Dat vrouwen moeten dus, uh, moeten dus uh, ook elkaar... Dus zeg maar, vrouwen moeten vrouwen zoenen. Maar vrouwen moeten ook mannen zoenen. Maar mannen hoeven alleen maar de vrouwen te zoenen. En mannen hoeven elkaar dan weer niet te zoenen. Want dat is dan weer... Ja, dat hoort, dat hoort dan weer niet of zo. Dus dat is altijd mooi meegenomen als je daar niet zo van houdt. Van die nieuwjaarskussen. Bij deze... Een kus van mij. Het is vier minuten over zes en het is 2011 een heel gelukkig nieuwjaar gewenst van de complete redactie van 47. En dat zijn nogal wat mensen. Tien in totaal namelijk. Hij is volledig vernieuwd met alleen maar BNN University mensen. Ga naar www.bnnuniversity.nl en dan lees je allemaal wat zij doen zo door het hele jaar heen. En elke week maken zij dit programma, het programma 4-7. En ook uh, het laatste uur van 4-7 hoor je reportages die gemaakt zijn door de university kandidaten. Bijvoorbeeld de katerkiller, want ja, uh, als je bij BNN werkt en je bent nog een beetje jong, ja, dan drink je nogal veel op oudejaarsavond. En dus dachten een aantal, uh, aantal university feuten, weet je wat, we bestellen een anti-katerpilletje kijken of dat werkt. Nou, dat hebben ze geweten. Ze hadden last van de kaarten. Uh, maar het schijnt ook nog wel een beetje te werken. Dat is zo meteen. Ik krijg ook nog een, uh, een mooi fragment uit de overnachting. Afgelopen nacht uh, of afgelopen avond eigenlijk was dat natuurlijk weer met Patrick Lodiers. Die had weer een goede gast te gast in zijn hotelkamer. Zo meteen hoor je wie dat was en een mooi deel daaruit. En uh, Anouk, die houdt heel erg van de serie Glee. Dat is een, uh, ja, een soort showserie serie een soort musical-achtige serie... met veel dans en veel zang. En zij wilde die ultieme Glee-ervaring ook wel eens meemaken. Dus hoe dat gegaan is hoor je zo meteen. En uh, we hebben het ook nog eventjes over het NK-Durney. dat is namelijk vanmiddag, als je denkt... wat is dat het NK-Durney, ga ik je zo meteen uitleggen. We bellen ook even met de organisator van het NK-Durney. En dan Billy de Kitten. Hij heeft geen gratie gekregen. Hij is al jaren dood. Maar ja, het zat er niet in, gratie. Want de bewijzen waren toch net iets te weinig om gratie te krijgen. Maar ja, helaas. Helaas voor hem. Gelukkig zijn er wel mooie liedjes over gemaakt. Bijvoorbeeld door Billy Joel. Die dacht, ik ga mijn naamgenoot wel eens eren. Jaren geleden deed hij dat al. En hij maakte deze ballad of Billy de Kit. came to town In his hand. And his daring life for crime made him a legend. In his time, east and west of the Rio Grande. Want de gouverneur van de staat New Mexico vindt dat Billy the Kid toch gewoon een crimineel was. Hij heeft ook wel 21 mensen vermoord natuurlijk. En er is te weinig bewijs om hem gratie te verlenen. Dat is misschien ook wat... Uh, oh. Dat is lang geleden, 130 jaar geleden ongeveer. Dus uh, misschien was het ook niet helemaal nodig. Maar er was een man en die zei, ik ben Billy the Kid. Dat was in de jaren 50 van, uh, van 1900. Van, uh, ja, 1950 ongeveer. Hij zei, ik ben Billy the Kid en ik wil graag dat jullie mijn gratie verlenen. Nou, toen is die man overleden en tot nu toe is dat allemaal doorgesudderd. Maar uiteindelijk dus geen gratie voor Billy the Kid. Met oud en nieuw is er door veel mensen diep in het glaasje gekeken. Ik was zelf wel redelijk nuchter, maar onze BNN University-feuten... die deden dat dus ook. En zuipen, ongelooflijk. Maar wel met een reden zijn we namelijk flink wat alcohol gedronken... om vervolgens de nieuwe anti-katerpil te testen. De fabrikant van die pil zegt dat de pil de kater flink vermindert... of zelfs helemaal wegneemt. En onze feuten namen even de proef op de zon. Ik ben Eliane en ik ga vanavond sterke drank drinken. En uh, ja, dat is deze avond whisky. En ik ga nu mijn uh, derde glaasje inschenken. Dus uh, proost! Ja, nou ik ben Bas. Nou, nu toch wel een paar biertjes gehad. En de bedoeling is dat ik vooral veel bier blijf drinken om dan die katerkiller te testen. Ik ben BNN Veut Vera en vanavond ga ik heel veel wijn drinken om te testen of ik morgen een kater heb of niet. Een paar wijn later en inmiddels in 2011 gaan we vuurwerk afsteken en uh, ga ik nog meer wijntjes drinken. Daar gaat hij dan, mijn whisky nummer 4, proost! Yes. Het is nu al uh, 2011 en zo en mijn biertjes, ik heb het allemaal niet helemaal meer bijgehouden. En ik sta jullie midden in een of andere discotheek ik heb uh, genoeg wijntjes gedronken. Dus als het goed is, zou ik morgen toch enigszins resultaat moeten voelen aan mijn hoofd. Zo weird! En dan uh, gaan we kijken of die anti-katerpillen ook uh, van pas komen. En dat is whisky nummer 6. Proost mensen. Even snel stiekem naar binnen gekropen. Iedereen staat nu buiten. Nou, Volgende biertje dan maar. Ja, en onderhand mijn zevende whisky. Nou, schenk hem maar in. Ik denk wel echt dat dit de laatste gaat worden, maar uh, proost. Het is tien voor twee. Wat op zich redelijk vroeg is, nog gewoon. Voor oud en zo. Maar ik ben het toch wel weer zo net te kloten dat ik nu dan toch van naar bed ga. Even kijken. En dan is het de taak om die pillen in te gaan nemen. En ik heb nu dan dus water wat moet. Want ik heb even de beschrijving gelezen. En er staat op vier deciliter water nemen. Met twee van die uh, bruistabletten, zijn het. Van de Katerkillers. Bruistabletten. Even kijken. Ik gooi er twee in. Nou, het zijn er al drie, maar ik geloof ook niet echt dat twee werken. Dus ik doe er gewoon even kijken. Nou, Vier moet dan toch wel voldoende zijn, dacht ik. Um, ik heb een maatbeker met 400 ml water gevuld. En ik doe er nu twee uh, tabletten bij. Ze ruiken wel lekker, dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Ja, ze ruiken naar citroen. Het goedje ziet eruit als een uh, overheerlijke glas Fanta. en Daar heb ik eigenlijk wel trek in, uh, naar zoveel alcohol. Dus uh, even een slokje proeven. Oh, gadverdamme. Nou, ik wou dat het naar Fanta smaakte... maar het is echt uh, niet zo heel erg lekker. Ik vind het persoonlijk echt heel smerig. Het is echt heel zoet. En het smaakte echt naar een, een, een vattige citroensiroop. Ik heb echt veel moeite het weg te krijgen. Oh, er zat nog een, uh, een stuk in. Maar uh, ik heb het allemaal weggekregen. Vier pillen met, uh, met een beetje water... En nu dan gaan slapen en zo in bed. En dan uh, kijken of het, of het ook echt werkt. Want die kater pil. Goedemorgen. Nou, het is 1 januari. Een uurtje of kwart voor twaalf. Um, nou, ik heb gisteren toch flink wat, wat gedronken. Ik denk een whisky of acht. En ik word nu wakker. En wonderbaarlijk genoeg... voel ik me echt ontzettend goed. Ik ben gewoon alleen een beetje duf. Waar ik echt normaal last heb van mijn maag en mijn darmen en gewoon geen eetlust heb, heb ik nu zoiets van nou, geef me maar een lekker ontbijtje. Ik ben op dit moment echt ontzettend brak. Ik uh, ben thuislig. ik heb een zware hoofd en uh, dat is... Ik heb gewoon overduidelijk een kaart. Daar kan ik, kan ik heel kort over zijn. Dat uh, heeft bij mij niks geholpen. Um, nou... De conclusie is dan natuurlijk, van ja, de katerkiller moet dan echt wel een katerkiller zijn. Ehm, twee, dat vertrouwde ik dan niet, dus ik heb er dan nou vier genomen. En nou, het werkt niet echt. De conclusie is dat er eigenlijk maar één goed recept is dan toch tegen een kater. Het eeuwenouwe recept van een hete douche en drie extra sterke koppen koffie. Wat mij betreft kan de katerkiller, ja, in de brullenbak gewoon... Van... Rydel en Multiply. Even het wekkertje zitten. Ja, ah, gelukkig. Ik dacht bijna dat ik een iPhone had. Die doet het niet, hè. Als je de wekker hebt gezet en uh, je hebt een iPhone... dan ben je nu nog niet wakker. Dus we zijn in een select gezelschap. Het is 19 minuten over 6, 2 januari. Goedemorgen. Je luistert naar 47 op Radio 1 met zometeen het NK Derby. Dat is wielrennen achter een brommetje aan. En ook een heel bijzondere nieuwjaarsduik. PNN-collega Patrick Lodiers reisde vannacht voor zijn radioprogramma De Overnachting naar België om Erik van Looy thuis te ontmoeten. En Erik is regisseur van onder andere de film Loft en presentator van De Allerslimste Mens. Misschien ken je het wel uit De Wereld Draait Door, daar komt regelmatig een fragment in, in, in voor. En deze quiz is echt mega populair in België. En Patrick is nieuwsgierig naar het geheim... Van zijn succes. Die quiz van jou, de, de, de slimste mens ter wereld, waarom sloeg hij niet aan in Nederland? Want die is geprobeerd een keer met Linda de Mol, hij is ja, op de TV geweest met ja. Martijn Crabé. Ja. Waarom ja. werkt de truc die hier zo ongelooflijk goed werkt in Vlaanderen niet in? Nee, ja, ik denk dat het te maken heeft met... Uh, ten eerste heeft zoiets tijd nodig. Hè. De, de Slimste Mens was ook niet vanaf het allereerste seizoen een, een gigantisch uh, keigstrijfse succes. Ik denk dat vanaf seizoen vier of zo is dat het echt uh, uit zijn voegen is gegroeid. gegroeid. Dus het, je moet het ook wat tijd gunnen. En, uh, dus dat is één zaak. Ik denk ten tweede dat wij inderdaad misschien makkelijker grote namen kunnen strikken voor in die quiz te zitten. Daar heeft letterlijk een, een ja, eerste minister uh, in, in gezeten die dan deelnam en die dan drie of vier keer de doorging. Um, ja, dat lijkt me gewoon in Vlaanderen makkelijker en natuurlijk ja, de groter de namen die daar dan inkomen, hoe meer volk dat er geïnteresseerd is, vooral ook omdat je die mensen dan ofwel heel goed kan zien presteren of net niet goed zien presteren. Was het met dat evenveel is, uh, liefde gemaakt ook in Nederland? ja Daar heb ik het niet, niet voldoende voor gezien. Het, in ieder geval merk ik wel dat wij hebben vrij snel voor een zeer ironische aanpak hebben gekozen. Met heel veel humor en, en, en onnozeliteiten eigenlijk. En, en, ja, ik ben een andere presentator dan Linda de Mol uh, en, en Martijn Crabé. Dus ik, uh, ik weet het niet. Het, het heeft er, enerzijds te maken met het feit dat we meer tijd hebben gekregen denk ik, om, het, uh, om het uit te bouwen. Ten tweede met de aanpak. Ik denk dat onze aanpak inderdaad veel... Uh, ja, maar wellicht ook Belgisch is. hoor. Ik weet ook niet of die aanpak die ik of die in Nederland even goed zou scoren. Ik bedoel, het is van een dermate grote onnozelheid soms dat ik me ook afvraag van kun je dat in Nederland wel maken. En ten derde is het ook zo dat wij op, de, op één zitten, de staatszender, die sowieso de meest bekeken zender is. Terwijl um, jou, de slimste in Nederland uh, eerst bij Talpa, Talpa, Talpa zat ja. en dan bij RTL 4 of zo. Of ja, dus dat is natuurlijk ook niet, dat heeft ook niet dezelfde... Um, nou, we uh, hebben ook een mooi voorbeeldje van... Uh, de onnozelheid in het, uh, in het programma. Namelijk een stukje van, ja, toch wel een van de grootste Belgen aller tijden... Eddie Wally. Oh ja. ja. In Amerika maken ze alles geweldige dingen, zeg. Coca-Cola, mmm <lacht> Starbucks... Obama, oh, niet Obama, waterboarding, waterboarding, waterboarding... for you and me. Waterboarding, waterboarding... Ja, allemaal in Amerika en ook de e-paad. Wat weet u over de e-paad? Wat weet u over de iPad? Ja, het is een fantastische... Kennen de mensen die in Nederland uh, en die überhaupt... Uh, ja, hij, hij heeft één heel beroemd nummer. Uh, wat, wat, wat, Cherie. Die... Ja, Cherie is uh, groot ja, natuurlijk, ja. ja. Ja, hij is, uh, laat ons zeggen... Ja, of hij is een uniek figuur. Hij is een, ja. hij is een man die... Uh, ja, een soort uh, liberatje van Vlaanderen ja. eigenlijk. Hè. Ik weet niet in hoeverre dat liberatje zelf wist waar hij mee bezig was. Eddie Wally is gewoon iemand die, uh, die in alles een soort ambiance opzoekt... ...maar die niet alles begrijpt wat hij zelf zegt. En, en als je hem dan zo'n vraag... Uh, want hij leert dan die vraag van buiten en brengt dat zo goed mogelijk... Maar waterboarding, bijvoorbeeld, daar zingt hij dan over. En dan weet hij niet echt wat dat is. Uh, maar ja, dat is dan ook onze, onze, ons slecht karakter eigenlijk. Dat maar we dan dat doen, komt ja. ook nog jouw beroemde lach erbij. Ja. Wat is het met jouw lach? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ik, uh, ik amuseer mij gewoon op televisie. Uh, maar het is een ding geworden hier toch in ja, Vlaanderen. Ja, ik weet het, ja. ja. Ja, en, en, en ook iets dat me ook wel een klein beetje angst inboezemt, want intussen wordt dat dan ook geïmiteerd in imitatieprogramma's en, en er is altijd zo'n moment uh, enfin, op televisie is dat zo, men vindt je heel fijn om een bepaalde reden en bij mij heeft het dan te maken met het feit dat ik me ja, heel kwetsbaar opstel en, en er sympathiek uitzie blijkbaar, dat zeggen mensen dan, en het feit dat ik een aanstekelijke lach heb. Ja, dat heb ik ook, maar daar ben ik mee geboren, daar kan ik ook niks aan doen. Uh, ik ben er voor de behandeling nu. Nee, dat is niet waar. Nee, maar er komt altijd, dus daarvoor vinden je mensen je tof, maar ik ben dan ook altijd geweldig bang voor het moment dat mensen je net niet meer tof gaan vinden om diezelfde redenen. Want vaak, is het dan, bedoel, vaak vindt men iemand heel fijn en plezierig om een bepaalde reden. En dan enkele jaren later vindt men hem net niet plezierig om diezelfde reden. Dus ik ben daar heel bang, bang om. Uh, en maar vind ik, je dat dan vervelend dat je wordt geïmiteerd nee, in de nee, nee, nee, dat vind ik heel plezant. Maar ja. je bent wel bang dat het zo wordt uitvergroot dat je daardoor uh, de ja, populariteit dat, dat mensen, verliest? Ja, ja dat, dat wel. Uiteindelijk wel. Maar... Uh, maar ja, omdat je toch, want ik merk dat nu ook, van ik, ik kan museum rot met die imitaties die van mezelf gemaakt worden. Ik ben ook heel trots dat dat gebeurt, hoe je dat ooit gedaan Maar op straat kom je dan wel soms mensen tegen die, die me dan vragen: vind je dat nu niet erg, jongen? Dus ik wil zeggen dat die mensen dan wel met een andere perceptie daarnaar kijken. En, en dat, je, ja, dat je toch altijd bang bent voor een soort overkill. Omdat het programma komt ook, ja, het komt elke dag, enfin, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag op televisie. Het wordt zo massaal gevolgd en uitvergroot. En er wordt zo, zoveel om te doen. Dat je, ja, ik bedoel, en het komt dan 32 afleveringen, dus het zijn toch twee volledige maanden. Dat iedereen in de ban is van dat programma. Ja, dan ben je ook bang dat je gewoon ja, te, te vaak, dat je net te vaak op televisie komt. En zo. Terwijl dat ik ook de rest van het jaar kom ik echt niet op televisie. Ik probeer echt te verdwijnen uh, om dan uh, ja, als een soort, uh, met een soort frisheid terug te keren. Ja, maar, maar ik ben er wel bang voor. Ja. Ik ben, ben echt bang om, om te veel op televisie te komen en, uh, en, en, en net daardoor dan in ongenade te vallen ofzo. Daar ben ik wel bang voor, ja. en, en, en ben je ook bang dat het dan ooit ophoudt, die populariteit? Dat denk ik wel. Daar ben ik zelf van overtuigd dat het, dat het ooit zal ophouden. Maar dat je dan in een groot zwart gat valt? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop altijd dat groot zwart gat voor te zijn. Ik probeer dat tot nu toe... Uh, ja, je ziet... Um ja, ik hou altijd erg rekening met een worst case scenario. Ook die, die programma's van de allerslimste mensen ter wereld ook. Er wordt heel veel geïmproviseerd. Maar er is ook heel veel voorbereid. Omdat ik ook op alles wil voorbereid zijn. Er, er is altijd een moment waarop een gast bijvoorbeeld minder prettig is... of minder opdrijvend is dan je zou willen. En dan moet je zelf, ja, dan moet je wel wat kaart in je mouw hebben. Want ik ben niet, um, ja, geen meester-improvisator. Uh, er zijn mensen die dat veel beter kunnen. Dus ik probeer me ook altijd zeer goed voor te bereiden. En, dat wil ook zeggen, en, en zo sta ik ook in het leven. Ik probeer me altijd voor te bereiden... Uh, op, op, een, op de dag dat het ook wel zal mislopen. Ik, ik zit ook ja, zo in, in... Ik ben geen man van extreme. Als het echt... Uh, bijvoorbeeld gisteren was het uh, Oudjaarsavond. Uh, of eergisteren. Uh, nee. En ik lijk nu dronken, maar dat ben ik absoluut niet. Ja. Want ik ben helemaal... Ik dans dan helemaal niet op tafels. Ik ben zelden euforisch. Als het heel goed gaat, zal ik nooit op tafels dansen. Uh, maar dat wil zeggen dat als het slecht gaat, zal ik ook nooit onder de tafel liggen. Het is zo... Ik, uh, ik, ik, ik, ik probeer er... Uh, ja, op, een, op een serene manier mee om te gaan. En intussen ben ik al lang vergeten wat jouw vraag nu was. Maar, maar de is angst, al de angst dat het ooit ja. uh, ah, ja, ja, voorbij ja. zou gaan. Nee, ik, ik hou er rekening mee. Ik hou er uh, rekening mee dat het ook zou zijn. Ik, ik zit al maar... een tijdje in, in zo'n soort straatje... waarbij de zaak Alzheimer was een gigantisch bioscoopsucces... waarbij iedereen zich afvroeg van hoe ga je dat overtreffen. Dan komt loft, dat gaat er dan nog eens over. Nu stelt men zich die vraag opnieuw. En ik ook. En je wil, ja, ik zit ook wel zo in elkaar dat ik zoals een hoogspringster altijd net twee centimeter of één centimeter hoger wil wippen... En ja, dat is inderdaad uh, ja, dat is een probleem, maar wel een luxe probleem. Het is een luxe probleem en, en uiteindelijk ja, ben ik, denk ik dat ik wel voorbereid ben op het moment dat het. Uh, uh, maar zal ik het nog prettig vinden, dat weet ik niet. Ik denk als er morgen, morgen bijvoorbeeld uh, plots tijd keert en die kijkcijfers dalen en mensen vinden je niet meer leuk, dan denk ik ook niet dat ik op televisie zal blijven komen. Dan zal ik heel snel gezegd hebben: van, ja, zoek het maar uit, ik, uh, ik zoek wel weer een andere job. Zingen zou ik nog heel graag doen. Jammer genoeg kan ik het niet, maar, maar dat dacht ik van presenteren en van filmmaken ook, dus je weet, je weet maar nooit. Het hele gesprek met Erik van Looy, regisseur en presentator uit België, is uh, terug te luisteren via de site van De Overnachting, deovernachting.bnn.nl. Dit is Crystal met Golden Days. I got a bucket full of sunshine. Now I'm saving all honey for rainy day. Let's go to the front line. Ready to dancing in rock and sway. I'm gonna buy myself some new time.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 Haar dronken heel veel mensen tijdens oud en Nieuw een speciaal soort champagne. Want uh, het, het liedje wordt gebruikt bij een reclame van een uh, champagnemerk. Golden Days van Crystal. Ja, we gaan frontpages doen. Hé, hey, verrek, daar heb ik altijd een dingetje voor. Oh, ik ben er zo lang uit geweest. Echt niet normaal. Het was ook echt gewoon. Uh, ik weet niet wat het was. Moest gewoon. Was er gewoon even uit. Dan gaan we. Front pages. <laughs> Niggas, host, en motherfucker. Dat zijn zomaar wat woorden uit het nummer It's On van rapper Ice-T. En dat heeft dan weer voor opschudding gezorgd in Hongarije, want een radiostation heeft het nummer voor 9 uur 's avonds gedraaid. Ja, en dat kan natuurlijk niet in Hongarije. Ice-T zelf vindt het allemaal prachtig. Zijn reactie is: De wereld is nog steeds bang voor mij. Nou ja, ik weet niet of dat zo is, maar misschien wel interessant om heel even dat liedje dan uh, te horen, hoe dat dan gaat. Nou, zo dus. Turn up the mic, dog, so I can get off Find me dropping heaven and I might cut his head off I'm not to be fucked with Step in the rain ja, ach, ach, wij kijken hier in Nederland nergens meer, op. Ice die is on, wil je downloaden. Staat vast wel ergens op YouTube. Uh, dan NEC Next en CNN.com. Paniek in Washington gisteren. Een vliegtuig verdween kort voor de landing in Washington van de radar. Iedereen in en rondom de nabijgelegen parlementsgebouwen werden geëvacueerd. En de F-16-gevechtsvliegtuigen waren al klaar voor de aanval. Maar het bleek dus loos alarm. De piloot had een verkeerde radiofrequentie gekozen. En nadat er weer contact was met de piloot, werd dan ook de evaluatie afgeblazen. Evacuatie, niet evaluatie. Dat kwam later nog. Dan washingtonpost.com. Ben je op zoek naar een leuk huisdier dat niemand anders heeft? Ga dan even lekker genetisch knutselen. En je krijgt de meest verrassende dieren. Zo is er vannacht in Amerika een heuse panda-koe geboren. Dan denk je misschien, wat, een pandakoe? Jawel, een koe in een panda-vachtje. Het kalfje, genaamd Ben, loopt voor een kleine 30.000 euro door jouw achtertuin. En waarschijnlijk ook door je ramen heen. En dan nog HLN.be, het laatste nieuws.be. In Spanje hoef je niet meer te proberen een sigaret in de kroeg op te steken. Het land heeft namelijk Europa's strengste wet tegen het roken ingevoerd. Het zal wel even wennen zijn voor de Spanjaarden, want het land staat bekend als het Rokerswalhalla. Omdat zo ongeveer iedereen daar rookt. Gisteren, tijdens oud en nieuw, werd er nog uh, gedoogd. Maar nu is het dan toch echt afgelopen met het roken in de Spaanse kroegen. Ook rond ziekenhuizen, speelplaatsen en scholen zijn sigaretten vanaf nu dan ook echt verboden. Nou, gaan we nog even naar buienradag.nl. Uh, ja, als je een beetje zitten kijken, ja, je kunt er eigenlijk weinig van zeggen. Want het regent dan in sommige plekken. Op de Waddeneilanden regent het dan wel. En dan in het midden van Nederland, Den Haag richting Utrecht, daar regent het ook. En een klein vlokje in Twente. En voor de rest valt het eigenlijk best mee. Het is dus eigenlijk best een mooie ochtend. Ja. Hm. Lekker ga zo meteen naar buiten, denk ik. Gelukkig ben ik op de fiets. Dat scheelt nog niet. Ja, dan Glee. Dromen zijn er namelijk om waargemaakt te worden. En Anouk is fan van de hitshow Glee. Het is een soort high school musical, alleen dan voor volwassenen. Ze gaat naar een echt showkoor van muziekschool, het Hof van Twente... om haar droom dan ook echt waar te maken. Op zoek naar het ultieme Glee-gevoel. Zo klinkt het echte showcore van het Hof van Twente. Ik ben een enorme fan van Glee en altijd op zoek naar de ultieme Glee-ervaring. Ik ben natuurlijk hartstikke jaloers op die mensen, want ik wil ook meedoen. Simone, jij bent de zanglerares. Is het mogelijk dat ik mee kan doen? Ja hoor, dat is zeker mogelijk. Helemaal top. Nou ben ik niet de sterkste zangeres, maar mag ik een klein lesje van jullie... Ja, een lesje dat kan misschien een beetje bijdragen... doordat je een beetje zeker de gevoel krijgt. Dus dat, dat kan. I've been roaming around, always looking down at all I see. Dat was niet zo heel goed, hè? Nou, misschien kan ik je een, een toon erbij geven... en dat je probeert met je adem eerst een goede, ja... laag adem te halen, je buik te voelen. En dan... I've been roaming around, Looking down at all I see. Yes. Kun je dit nog een keertje doen: dat ik een tweede stem ga doen en dat jij probeert deze stem aan te houden en dat we dan even twee-stemmig het gliegevoel uh, laten uh, uitblinken, uh, zeg maar? Eén, twee, drie. Someone like you. Super. Ik ben zo'n kraaien. <laughs> Oké, okay, vind je dat ik er klaar voor ben? Ik denk dat je er helemaal klaar voor bent. Super. Ja. Oké, okay, top. Daar gaan we dan. Het uh, show is nu aan het oefenen. En ik heb de toezegging gehad dat ik mee mag doen. Dus ik ga zo meteen meedoen met het show choir. Yay! You go. 1, 2, and Go this is real this is me i'm exactly where i'm supposed to be now gonna let the light shine on me now i found who i am there's no things to hold it in no more hiding who i want to be this is me Début. In Even in interview hier. Um, en was het een beetje de Glee-gevoel? Ik ben helemaal Glee. Woe! <laughs> The Kings of Leon, in 4-7, op Radio 1, met You Somebody. Een houten baan, en een brommetje en ook een fiets. Nou, Dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt voor een potje Durnie. Dan denk je misschien, een potje wat? Ja, een potje Durnie. Vanmiddag is het NK Durnie rijden in Apeldoorn. En Martin Kok organiseert het allemaal. Martin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat klopt, ja. Dat organiseren wij eh, ja. ter plaatse. Het NK-durnie. Je moet uitleggen wat het is. Want ik denk dat heel veel mensen denken, wat? Ja, het is inderdaad een, een zeer speciale discipline. En als je niet in de baansport thuis bent, dan klinkt het misschien heel uh, bijzonder. Ja. Maar een, ja, een, een durnie is een, een soort van uh, ja, ouderwetse brommer. Ja. En daarachter rijdt een, een wielrenner. En ja, samen vormen zij een, een, een koppel. En op die manier rijden er allerlei, of ja, een zevental koppels in de baan... en die strijden tegen elkaar om het een nationale kampioenschap. Ja, dat heb ik al eens gezien. Dan rijdt er dus een fietser keihard achter een brommetje aan. Ja, ja en dat, is met name, ja, dat maakt het ook al erg spectaculair, want er worden ontzettend hoge snelheden gehaald. Ja. En dat is het leuke aan het Danny rijden. Ja, want hoe, hoe hard gaat het? Um, ja, de snelheid kon uh, oplopen tot zo'n uh, 60 tot 70 km per uur. Ja, gaar, dat is voor een fiets uh, best hard, denk ik. Ja, dat lijkt mij ook. Dat, ik haal het niet. Nee. En, en, nee. En, en dan op een baan? En dan is dat dan ook zo'n baan die dan een beetje schuin omhoog loopt... en dan uh, dat je half, uh, half uh, horizontaal in de, in de baan hangt? Ja, dat heb je goed. Het uh, is inderdaad in de accommodaties in Omnisport Apeldoorn. Dat is een vrij nieuwe wielerbaan. Ja. Uh, waar komende komend, of, ik wou zeggen komend jaar, maar we zitten inmiddels in 2011. Ja, precies. Dus, dus eind maart worden daar ook de, de wereldkampioenschappen baanwielrennen. We ja. Dus het is echt wel een hele officiële accommodatie geworden. Hey, maar maar Martin, reden. hè, al leuk en aardig. Een mooie accommodatie ja. en zo, mooie sport. Spectaculair. Ja. Uh, toch zijn er heel veel mensen die hier nog nooit van gehoord hebben, van het journey rijden. Hoe nee, nee, nou? daarom zou ik het zeker aanbevelen om even te komen kijken vanmiddag. Ja. Nee, het is, een, uh, t, t is inderdaad een sport uh, die, ja, die, niet al een daag, die je niet al een tegenkomt. Maar de komende week bijvoorbeeld is uh, de Zesdaagse in Rotterdam. En uh, de Zesdaagse baanwielrennen. Ik weet niet of u daar wel eens van hoort Nee, heeft, maar... nee. Maar dat ligt aan mij hoor. Ja, oké. Okay. Maar dat, uh, ja, dat zijn uh, dat is een combinatie van sport en, en entertainment. Want je hebt daar ook allerlei optredens van artiesten, maar er wordt ook heel hard op de baan gefietst. Ja. En daar is met name derny rijden dus heel, ja, heel erg populair. Ja, daar komen wel ook echt mensen speciaal voor dat derny rijden uh, daar naartoe. Ja, nou ja, goed, uh, de Zesdaagse is natuurlijk ook een, uh, een evenement... waar ook andere disciplines worden verreden. Hmm. Maar daar, uh, zullen de komende, ja, daar zal de komende week zeker een, ik uh, denk, ja, naar schatting... 20.000 man nee. uh, naartoe komen in oh. Tahoe in Rotterdam. Kijk aan, en ik wilde nog wel even een poging doen... om dat Derny eens even populair te maken. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, nou, nu is dat dan die speciale Derny-rijden. Maar oh, ja, dat is middag uh, denk ik dat er iets minder toeschouwers op de tribune zitten. Ja, maar, uh, ja. nou, Martin, doe, doe, doe eens een poging. Danny rijden. Waarom moeten wij er naartoe? Wat is er zo tof aan? Nou, <laughs> dat is een hele groei, Maar ik, eh, ja, ik, ja, het is met name de snelheid die het spectaculair maakt. En, ja, het geluid en, en met die brommertjes. Ja, het is gewoon een heel, heel erg leuk gezicht. En, ja. Ja, het is echt een spektakel. Is het ook gevaarlijk eigenlijk? Is het gevaarlijk? Ja. Ja, er kan natuurlijk tussenwiel Er kan altijd iets gebeuren. Maar euh, ja, over het algemeen uh, zullen de valpartijen uitblijven. Maar ja, het kan altijd gebeuren. En zeker met die snelheden, ja, dan, uh, dan uh, kan je redelijk goed open liggen. Ja, want als je dan over die baan heen schuurt, dat uh, lijkt me toch niet altijd lekker. Het is een ja, oude baan, nee, krijg je misschien wel een splinter ja. in je bil. Ja, afgelopen, oh. week, uh, afgelopen week was het nationaal kampioenschap uh, baanwielrennen ook voor de andere disciplines in Apeldoorn. En toen was er inderdaad nog een keer een valpartij en dan moeten inderdaad de splinters uh, uit het vel worden gehaald. Ja, ah, lekker. En die, uh, kijk, kijk, die wielrenners, hè, dat zijn natuurlijk echte sportsmannen. Uh, die rijden met 70 kilometer fietsen en zo, en echte kuiten van hier tot Tokio. Maar die ja. Dernierijders, dat zijn toch wel een beetje de... Ja, ja uh, dat, het... dat ga ik hier natuurlijk niet zeggen. <laughs> nou ja, maar het zijn toch wel, het zijn nog niet echt sporters, uh, Martin. Nou ja, kijk, ook een demi-rijder, ja goed, iedere, ieder zijn vak natuurlijk. Uh, dat is uh, toch een speciaal discipline en die moeten toch een bepaalde koersinzicht hebben. Ja. Het zal niet zo zijn dat zij inderdaad in staat zijn om, uh, om uh, die, die snelheden op de fiets te halen. Nee. Maar ze moeten wel eens in samenwerking met een uh, renner die achter hen rijdt over uh, de nodige capaciteiten beschikken. En, en moet je ook juist, juist een beetje stevig zijn zodat die wielrenner lekker uit de wind zit? Ja, nou ja, goed dat heb je inderdaad goed gezien. Dat heeft zeker wel een voordeel. Ja, precies. Ja, een bekende of gangmaker, zoals ze dat dan noemen, dat is de persoon die op die Danny rijdt. Dat is bijvoorbeeld de schoonvader van Leontien van Morsel, Joop oké okay. Dat is een redelijk bekende, of redelijk bekende, in zijn discipline is het eigenlijk de bekendste gangmaker. Ja. En ja goed, die is inderdaad wel wat stevig. <laughs> wat stevig, nou ik ga zo even googlen, hij zal wel moddervet zijn denk ik. Nou, het, nee, dat is. Het is een, een hele aardige vent, dus ja. ik dat ga ik hier niet zeggen. Nee, nee, nee. Ik heb zelf heb ik ooit een keer een brommer gekocht hè? een Tomos. Kan ik ja. uh, kan ik zo uh, kan ik ook gangmaker worden? <laughs> nou ja, goed. Dit is sowieso. Het is niet zomaar even iets wat je doet. Je moet echt heel goed uh, wiel, of ja het inzicht hebben om, uh, om samen met je coureur met je renner uh, in die wedstrijd te rijden. Ja, dus als je een, een prijs wint... Als je een prijs wint, dan win je ook allebei een prijs. Het is niet alleen de wielrenner die wint? Ja, nee, ze staan gezamenlijk op het podium. Ja. Ah, okay. klopt. En die ja. wielrenner heeft geen last van de uitlaatgassen? Nou achter. ja, um, wanneer ik kom kijken, je komt kijken, je hebt inderdaad een beetje het Grasmaaier-lucht-idee, zal ik maar zeggen. Het, het uh, lucht -idee, <laughs> is toch maar, een uh, beetje. Het uh, ja, is niet uh, echt storend. Nee, het is niet dat uh, je een half pakje zware uh, check naar binnen werkt uh, tijdens het Nee, nee, nee, absoluut, nee niet, okay. absoluut niet. Vanmiddag is het, hè, he, het NK Derni in Apeldoorn. Is dat dus uh, volgens mij uh, mooi, mooi om te zien. We gaan kijken, Martin, dankjewel. Ja, hartstikke goed. oi. Tot ziens. Nou.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 En hey there. Gisteren zijn weer ontzettend veel mensen zo gek geweest om een nieuwjaarsduik te nemen. Niet alleen een badkleding zoals ze dat in Scheveningen deden, maar ook vandaag springen er ook een aantal sportduikers het ijskoude water in. En een van die duikers is Edwin Biskop. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren was het nieuwjaar en dan ga je vandaag nog een nieuwjaarsduik doen. Dan ben je een dag te laat. Ja, we zijn inderdaad een dagje te laat. Waarom is maar dat? Om, om uh, op 1 januari gelijk te gaan en je familie te laten zitten, is ook niet zo, uh, niet zo netjes. Nee, precies. Dus je dacht, joh, dat maakt ook eigenlijk niet uit. Het, is toch, het zijn toch twee zondagen achter elkaar. Ja, klopt. Ja, dus, dus het is niet dat je gisteren met een kater thuis zat. Oh, nou, gisterochtend was het inderdaad niet raadzaam <laughs> om onder water te gaan. Nee. Nu, nu hebben we allemaal gekeken hè, naar het NOS-journaal en uh, misschien hebben een aantal mensen ook al meegedaan. Die zijn allemaal het water ingerend. Jullie doen het anders, hè? Ja, wij doen het inderdaad anders. We gaan uh, in een duikuitrusting uh, het water in. Verschillende mensen hebben uh, droogpakken aan en de anderen weer uh, een natpak. We gaan in ieder geval uh, niet, uh, net wat je zegt, in de zwembroek of uh, zelfs als uh, Kim Holland zonder bovenstukjes uh, <laughs> ja, het water in rennen. Nee, jij ik wel een bovenstukje aan. Ja. <laughs> en, maar, maar, en dan, hè? want dan, dan ren je dus met hoeveel mensen is dat? Hoeveel mensen gaan eraan meedoen? We doen vandaag uh, doen we met de drie clubs uh, hebben we de Nieuwsduik georganiseerd en dan zijn we ongeveer met uh, 31 man. Zo. En die dompelen zich dan allemaal onder water in, uh, in, in, in een plas. En dan zit je dan met z'n allen op de bodem te pokeren of zo. Wat, wat doe je daar dan? Uh, we gaan uh, niet zo meer eventjes onderdompelen. We proberen uh, toch allemaal wel een uh, minimale duiktijd van 20 minuten te maken. Mm -hmm. En dan uh, duik je eigenlijk uh, twee aan twee. Gewoon uh, een leuk uh, rondje. We gaan uh, aan de zoetersbouw duiken. Ja. Dus, uh, een stukje van de Oosterschelde wat... Uh, Weinig stroming stroom in waar je gewoon lekker langs de kant kan duiken. Ja, precies. Ja. En dan, want ik, ik dacht altijd dat uh, het water in Nederland dat het eigenlijk niks aan is om in te duiken. Ja, er zijn veel mensen die inderdaad denken dat Nederland. Uh, ja, het is donker en groen en je ziet toch niks. Maar als je mm. onder water komt. Uh, heb je hier wel inderdaad uh, op sommige plekken wel je lampen al vroeg nodig. Maar uh, als je ziet uh, een kleurenpracht: uh, anemonen, verschillende krabben, kreeften. Dus eigenlijk toch wel uh, van alles te zien. Ja precies, dus het is wel uh, een gevarieerd onderwaterlandschap in Nederland. Absoluut. Ja, ja. En, en heb je dan ook van die plekken waar dan, uh, waar dan een boot wordt uh, uh, laten dan zinken en daar, waar je dan op kunt, uh, op, op kunt gaan duiken? Uh, er zijn inderdaad voor plan om uh, op de Grevelingen nog een uh, betonnen vrak uh, af te laten zinken, mm -hmm. waar de uh, sportduikers op kunnen duiken. Ja. Uh, zelf kies ik er liever voor om, uh, als ik op wrakken ga duiken, een op de Noordzee op te gaan zoeken. Ah ja, dus een echt wrak inderdaad. Nou Edwin, ik, ik, we gaan met z'n allen kijken. In Bruinisse is het hè? Het is in uh, Bruinisse, ja. Nou, dan uh, morgen met een, uh, met een snorkel op de voorpagina van de Telegraaf. En dan ben je, ben je zelf het Unox-meisje. <laughs> ja, klopt. <daarom. laughs> dankjewel Edwin en uh, veel plezier vandaag. Ja, oh, dankjewel. Oké, okay, hoi. Hoi. Walking in Memphis is dit van Mark Cohn.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 wil ik dus eigenlijk Excel F leren op uh, de synthesizer. Tink, tink, tink, tink, tink, tink. Want dit is ook wel mooi om te leren. Ik vraag me dan af wat moeilijker is. Eh, ik ga wel weer googlen volgende week. Volgend jaar, hè, dan, uh, dan ken ik. Of dit liedje, of dus... Straks, dit is de zondag van de EO. Uh, speciale uitzending vandaag. Want dit is de zondag heeft namelijk... Frank van der Linden gevraagd een brief te schrijven aan God. Nou, en God heeft hem ontvangen. Dat Facebook die, die gisteren. Dus uh, dat zal wel goed komen, denk ik. En uh, op de site van Dit is de Zondag staat dan ook dat, uh, dat die brief aan God in het geval van Frank van Linden een brief aan zichzelf werd. Waarom dat zo is, hoor je zo meteen na 7 uur in Dit is de Zondag, na natuurlijk het NOS Journaal. Volgende week dan zijn wij er weer met 4-7. Tot dan.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 Asko Schoenberg en het Nederlands Kamerkoor met Rothko Chapel, Het sleutelwerk van Morten Feldman, grootmeester van de stilte. Verder nieuw werk van Hanja Colenti en de bewerking van Schumann's kindertzenen door Brice 12 januari, Rotterdam, Laurenskerk. 13 januari, Amsterdam, muziekgebouw aan het einde. Kijk op asko Dit is Radio 1.